Slash is custom made, custom made, custom made. De filter staat aan. Keizer, champie, flex on the beat. Yes, claimen ze runnin' the game. Maar ik run die MC's ze rijdt op ze marathon, laat ze staan in hun hempie. Crush groove in fantasie over Bampies en Benties. Dit is champie, lekker handy. Goh, het best na een fles, Henny. Heb je niet, doe maar Remi. Best direct mezelf, noem mijn raps Kenny. Vaak dood je nog steeds even naar de spam, free. hands free. Ik vele vingers klaar. Maak mijn handen niet vies ik zou op een leger waar. Menig een opweeg. Waar mijn stijlers speed daar de koep die mijn groep pleegt. Is als mijn freestyles tijdens battles. Hier die minis worden mijn pies pak. Ramen hun hoofd uit of ze last hebben van hoofdluis. Chance met die Seaman Flow, alsof op je hoofd Zij oost kan niet met portfoto, dat is een hoop tuig. Er een keer brengen, die thuis. Mensen een kiddo brengen die kroon thuis. Kids komen met te veel gekwebbel. Te weinig baas, speelt Kribbel, not even on my level. De filter staat aan, kan je niet verstaan. Filter, staat aan, kan je niet verstaan Word hoog getoond als ik ben doelbaan Shit, yes, komen met de veel gekrebbel Not even on my level De filter, staat aan, kan je niet verstaan Ik heb geen goeie voor, je zoek liever een baan Noem mezelf een legend, mijn CV is proof boy Root boys hebben geen fruit, join the proof boy Mercedes is klassiek in de hood boy Niet alleen in mijn ik weet dat ze zins lijkt, was die beet beatpaster Ga maar niet voor me zonder, wordt best dus op onderwijs Voor deze mond is een pleister Een nieuw verwoord met kreissel Bas om de mic als een beatblunt, hier een eisje De vlegaan weg zijn grote prijs Finale in 0-2, deze twee kaas nog steeds basen De game zonder kaas zonder azen. wij komen bij het kapen van veel vraten die zaten En deze tafel zag 8 met lege magen Nu staan we voor een deur als kist kist bij te maken. Drink een treat beef, laat je piep in de wagen. Je saait dat je oogst, nu moet je niet klagen een genadeloze flow zal je niet sparen Kids komen met te veel gekwibbel, te weinig pas veel trebbel De veel. staat aan, kan je niet verstaan, word getoond als ik ben doen Ik ben